Het begin van mixmarathon Marathon Request dit uur. Maar de hele pc die lief vast, wel één voordeel, minder reclame. Yeah! Dus we zijn snel begonnen met je verzoekjes. Welkom bij het lekkerste uurtje van de Vrijdag Mix Marathon. Want jij vult samen met mij de USB-stick van onze DJ Hilke Boersma. Wat wil je horen? Geef het door via de app van Slam. We hebben Martin zoveel al afgevinkt. Do it right Nou Check, die hebben we gedaan. Wat wil je horen? Het is de 12 en 1. Kom maar door via de app van Slam. Here we go. Welkom bij Mix Marathon Request. James en Ryan Marciano. De hele line-up check je via slim.nl, Maar dit uurtje is van jou. Wat wil je horen bij Mixed Marathon Request? Kom maar door. De Slam-app staat wagenwijd voor je open. Baby, hear me tonight. Cause my feeling is just alright. As we dance.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 Lady, Tijdens Mix Marathon Request. Welkom wil je horen, kom maar door, we vullen samen die USB-stick van onze grootheid, Hielke Boersma. Ik ga naar een uh, vaste luisteraar van de slim Mix Marathon. Bob, goedemiddag. Uh, Jardo, goedemiddag. Hey, grote vriend, hoe koud is het buiten, want je bent buiten aan het werk? Oh, ja man, het is goed fris, hey, een beetje erop, het is koud. Ja, je moet jezelf toch op een bepaalde manier warm houden en je hebt weer zelf je eigen medicijnen uitgekozen. Welke wil je horen in de mix? Ja, doe maar een mouwpi met nek. Lekker, Ga. lekker, lekker. Gaan we, gaan we erin gooien, Bob. Ik wens je een waanzinnig <laughs> weekend. Yo, Jardo, jij ook wel. Bedankt. Hè. Later. Later. Hey. Hoi. The Slam. The slam. Mix marathon. Mix Marathon Request. Fine, I'm fine, I'm a I'm a I'm, fine, I'm fine. Redemption, het kan allemaal gemixt worden door onze Hielke Boersma. Ik ga naar Saskia. Saskia, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Lekker aan het poetsen met de mix Marathon op. Ja, zeker. Dat is eigenlijk altijd vaste zei bij dat. Altijd een ik, mix mixmarathon op en dan lekker stofzuiger, lekker dwijlen. Ja, dat maakt het alleen maar wat gezelliger nou, hè? Ik, ja, ik, ik, ik vind het knap dat je dat leuk vindt. Want ik heb nu mijn eigen huisje. <laughs> ik vind het verschrikkelijk. Er ligt al drie dagen ja. in de gootstenenpan. pan. <gacht> Die moet ik nog steeds afwassen. Jongen, jongen, jongen. Ja, Komt vanzelf maakt is, niet wel. Is het He? trouwens als uh, jonge beginnelingen qua wonen uh, nog uh, één uh, schoonmaakmiddel wat ik echt in huis moet hebben? Dat werkt tegen alles. Dus Dusty. Nou, kijk eens aan. Kijk eens aan. Komt. Ik uh, ik. Uh... krachtig. <laughs> Hartstikke goed. Hey, uh, we gaan ja. op je pre-party zijn, want uh, vanavond komt je vriend en dan ga je lekker op de bank zitten. En wat ga je kijken? Ja. Wij gaan Tomorrowland kijken, hè. Ah, wat heerlijk zeg. Tomorrowland Winter. Ja. De winter, ja. sterker nog, ik ga er van de zomer heen, hè. Kijk eens aan, hé. Hey. En wordt ja. het de eerste keer? Dat wordt de eerste keer, ja. Maar ook de laatste keer. Oh, dat weet je nu al. <laughs> ja, ja zeker, zeker. Eén keer en nooit meer. Nou, lekker zeg. Een lekkere prepay ja. daarvoor. En welke mogen wij draaien dan? Nou, ik wil heel graag uh, Swedish house van jou horen. Weet ik zo so lang. Komt voor de bakker, ja. gaan we doen. Saf, dankjewel. Hey, fijn weekend, jongen. En uh, maak die pan even schoon, hè? Ja, ga ik doen. Ga ik doen. Is <laughs> goed, jongen. Bye. Hey, doei. Bye. Doei. Bye. doei, doei, doei. Diet Coke, see on that coke, diet. Jij bepaalt de playlist. Dat doe je tussen 12 en 1. En als je nou niet wordt gekozen, volgende week neem je het gewoon weer mee. Tijd voor die echte klassiekers. Niels kwam met deze van Lamour de Sjoer Gigi da Casino. Dit uur Mix Marathon Request. Yeah. Met de laatste van Kiki en Marlon Hofstad losing control. Slam. Het is weer vrijdag, dat betekent dat de New Music Friday radar... weer als een malle hier overuren draait. Want de nieuwste muziek hoor je natuurlijk altijd op Slam. En normaal gesproken is het altijd een kort praatje met nieuwe muziek. Die hoor je voor de klok van 1 uur. Maar ik ga gewoon even lekker bellen met iemand, daar had ik zin in. Ze heeft al veel samenwerkingen gepakt met Hef, Aris en Fresco. En haar missie is nu drum bass een beetje populairder maken in Nederland. Laat je horen voor Isabel Asja! Isabel, goed, Hallo, Goedemiddag. Hai, hai, Goedemiddag. Hai, hai. Laten we even gelijk beginnen. Um, ik zei net al zo: van uh, jouw missie is uh, de drum Base terugbrengen. Maar waar komt die voorliefde voor vandaan eigenlijk voor Drum Base? Um, nou, ik kom uit Engeland. Ik ben geboren in Engeland. En uh, mijn familie heeft daar altijd gewoond. Dus eigenlijk die UK's electronic scene... dat uh, heeft mij heel erg gevormd. Ik hou ja. daar heel erg van. Dat is helemaal jouw ding. En uh, dat merk je ook in de nieuwste. Uh, Komt goed is vandaag uitgebracht. En ik vind het waanzinnig knap dat dit je gelukt is. Want er zit een sampletje in van The Vervent Bittersweet Symphony. Nou, dat is bijna het tweede volkslied van Engeland, toch? Ja, dat is echt iconic daar. Dat is deze, En wat ik helemaal bijzonder vind, want de Verf heeft het ooit eigenlijk gejat van de Rolling Stones. Ze hebben daar nooit één cent aan verdiend. Maar hoe heb jij in godsnaam deze sample dan kunnen clear dat jij hem wel mocht uitbrengen? Ja. Um, nou eigenlijk was dat niet eens heel moeilijk. Uh, ik zit bij een uitgever en die heeft uh, gewoon contact opgenomen met de uitgever van de Fur, want Die hebben dus, op hij heeft inmiddels wel um, die, die rechten van de Rolling Stones een soort van teruggekregen, zeg maar, omdat hij gewoon die song zo groot heeft gemaakt. Ja. Um, maar het was niet eens zo heel moeilijk. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk wel heel chill. Dus dat eigenlijk, om, omdat hij er misschien zelf zoveel moeite mee heeft gehad... dacht nee. hij nu van iedereen die het wil gebruiken... doe maar, weet je. Ik ben niet zo. Ja, misschien <laughs> dacht hij, ik gun haar, ik gun haar deze gewoon. Inderdaad. Ja, het, het gaat om uh, komt goed. Is dat eigenlijk een soort nood naar jezelf? Het komt altijd goed, want je zegt ook dat je moeder... die heeft altijd het vertrouwen gegeven dat je superster wordt. Um, ja, hoe, hoe, hoe voelt dat voor jou? Um. Ja, ik denk dat het komt goed. Dat het een beetje een soort mantra is of zo. Het is ook grappig, want sinds die song uit is... ga ik er ook heel erg op letten. Dat op het moment als mensen bijvoorbeeld in gesprekken zeggen... ja, joh, komt goed. Of hoe vaak ik het zelf zeg. Dus, dus uh, ik heb er ook een beetje door gerealiseerd... dat wij, ook in Nederland, wij zeggen dat gewoon super vaak. Maar ik denk dat het een hele goede instelling is of zo. Het, kan heel, het is heel, eigenlijk heel... Iets kleins, maar het is tegelijk, tegelijkertijd ook iets heel groots en bijna spiritueel of zo. Een soort mantra van komt goed, alles, uh, alles ja. komt op zijn pootje. Eigenlijk het kortste en beste levensadvies wat je iemand in Nederland kan geven, toch? Ja, hartstikke wel. Ja, absoluut. Hé, hey, um, en Isabel, het, het komt ook zeker goed. Je gaat al super lekker op TikTok. Nou, miljoenen likes, dat gaat allemaal lekker. Maar nog één dingetje wat je nog niet hebt kunnen bijschrijven. En dat uh, mag ik je graag vertellen. Want uh, op dit tijdstip op vrijdag maak ik altijd de meest gedraaide track van komende week bekend. Dat noemen wij ook wel de Grand Slam. En je raadt het nooit, maar komt goed is komende week de populairste en beste meest gedraaide track op Slam. Nee, joh. Ja, serieus. Wow. Ja. dat is crazy. Ja, Komt Goed is de Grand Slam voor komende week. Hij is voor oh, jou. Oh, wauw. Dat is ziek. Ja, wow. toch? Okay, dat is heel vet, ja. Dat is heel vet. Thanks. Dus, dus bij deze, ik ga hem draaien op de radio, maar jij mag het zeggen. Uh, dat jouw track Komt Goed de Grand Slam is, kondig hem maar aan.